In Haiti is dringend behoefte aan opvangkampen voor aardbevingsslachtoffers. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. Veel Haitianen zijn de hoofdstad Port-au-Prince ontvlucht... maar ze kunnen bijna nergens onderdak vinden. Er wordt door hulpverleners druk gezocht naar plaatsen waar kampen kunnen worden opgezet. Volgens de organisatie is er ook een tekort aan tenten. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines is neergestort in de Middellandse Zee. Er waren ongeveer 90 mensen aan boord... De Boeing 737 was net opgestegen in Beirut voor een vlucht naar Addis Ababa in Ethiopië. Een paar kilometer uit de Libanese kust is het neergestort. Meteen is een grote reddingsoperatie op touw gezet, maar het is onduidelijk of er overlevenden zijn. De Libanese politie gaat er vooralsnog vanuit dat de crash is veroorzaakt door slecht weer. De politie in Noordoost-Nederland kampt nog steeds met computerproblemen. Het netwerk is sinds woensdag overbelast en daardoor erg traag. Onder meer korpsen in Groningen, Drenthe en Gelderland hebben er last van. Aangifters worden minder snel verwerkt en een paar duizend agenten kunnen niet inloggen. De oorzaak is nog onbekend. Philips heeft in het vierde kwartaal van 2009 een netto winst behaald van 260 miljoen euro. Over dezelfde periode vorig jaar. Het jaar daarvoor werd nog een verlies geleden van meer dan 1 miljard. De cijfers zijn iets beter dan verwacht... In alle belangrijke onderdelen werd meer verdiend, ook al daalden de verkopen. De cijfers over het vierde kwartaal lijken aan te geven dat Philips zich herstelt van de klappen die het opliep tijdens de recessie. Een politieman uit Rotterdam wordt genoemd in een grote Amerikaanse corruptiezaak. Hij adviseerde de Nederlandse politie over de aankoop van pepperspray. Vertrouwelijke informatie daarover zou hij hebben doorgespeeld aan een Amerikaanse fabrikant van pepperspray. En dat bedrijf zou de opdracht daarna hebben gekregen.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 Dit soort muziek, Albert-Jan, word ik nou gelukkig. Echt een uh, lekkere muziek, lekkere classic uit de jaren 80. Ben je niet de enige. Regina was dat. En de Baby Love. Welkom bij twee Uur alweer van uh, Zandvoort op Zaterdag. Zie! voort en de regio. En ook in de tweede uur hebben we natuurlijk heel veel informatie voor jullie als luisteraar. Ja, we, gaan, we kijken even vooruit op volgende week vrijdag. Een heel mooi jazz optreden in de Oomstee. Uh, we bespreken natuurlijk even de filmagenda. Uh, en voor de rest kijken we nog even terug op de vakantiebeurs van 2010. Er is een vacature bij de KNRM. Daar okay. wil ik ook even bij stilstaan. Uh, voor de rest natuurlijk... Uh, wat, uh, wat kan je ermee verdienen? Vrijwilligers, hè? Vrijwilligers? Ja, okay. vrijwilligerswerk. En uh, nou, voor de rest uh, nog van allerlei nieuwtjes in, van binnen en buitenland. We kijken ook nog even terug op uh, de grote actie van afgelopen donderdag voor uh, Haiti. En Marianne Timmer. Ja, daar komen we daar het laatste uur nog even op terug. Want die heeft het, uh, de vijf, uh, 500 meter niet gered. Nee. Maar ze heeft maandag nog een kans. Oké. Okay. En dan hebben we het over de? OKT. OKT, Zo heet dat. Ja, maar welk afstand? Uh, volgens mij drie kilometer. Drie kilometer? Ja. Nou, is er toch geen specialist in of wel? Nee, want dat krijgt te maken met Irene Wust dan. En, uh, dus dat zal wel heel moeilijk voor de woorden. Maar ja, dat ze zo snel hersteld was en alweer op de, op de schaats staat, uh, is toch wel weer knap. Daar zijn we blij mee. Ja. Zo dadelijk in de derde uur, daar veel meer over. Maar eerst hebben we muziek met een, uh, met een verhaaltje erbij. Met een gouden houden. Nou, daar komt hij aan hoor, het verhaal. Nee, dat vertel ik niet. Speciaal dus <laughs> voor jou. Wel een lekkere plaats. <laughs> Carly Simon, Jors so Zoveen. Hele aparte muziekvraag. Ik ga de heel in, ja, maar... van stotteren uh, van Carly Simon in Yourself <laughs> En dit was? En uh, dit was Twaras en Werbisto. Okay. Hé, hey, ik wist niet dat je naar de Metzgerstraat was verhuisd. Ja, ik las ze net op Text TV. Oh ja. ja, nee, dat was ik niet. Oh, dat was jouw buurman. Ja, oké. Okay. <laughs> Zoals ik al zei aan het begin van het programma... en jazzliefhebbers onder u... Uh, zet volgende week vrijdag een groot vrijdagavond... een kruis door uw agenda. Want u gaat naar Machtold Cambridge... en uh, die treedt op in de Oomstee. Aanstaande vrijdag... zal de bekende jazzzangeres Machtold Cambridge... haar opwachting maken tijdens Oomstee Jazz. Samen met pianist Nick van der Bos Hans Kwakarnaad op contrabas en Menno Veenendaal op drums... zal zij een concert verzorgen. Het is de eerste keer dat zij te gast is in Café Oomstee. Een optreden van haar is nog eens een reis door de geschiedenis van de jazz... zoals die in Amerika ontstond in de eerste helft van de vorige eeuw. Alles komt aan bod. Intense negro spirituals, uitbundige gospelsongs... geladen bluesmelodieën en meeslepende ballades... Daarnaast worden swingende jazz standards. En feestelijke swingende caribische uitstapjes uit gemaakt. Oeh. Uh, dus het is een, uh, absoluut een allround zangeres. Nou dat moet je niet gaan missen gewoon. Nee, ze komt uh, voor het eerst dus uh, in, in Zandvoort. En het, u mag het echt niet missen. Het concert begint om 9 uur. En is een gratis toegankelijk. En een tip van onze kant. Wees er op tijd. Want vol is vol. Want vol is vol. En de oomstij is niet al te groot. Dus aanstaande vrijdag vanaf 9 uur. Als u verber bent, zeker niet missen. Mag tot Cambridge in de oomstij. Nou, dankjewel Albert-Jan. Zojuist heb je Carly Simon voor mij gedraaid. Ik heb er ook eentje voor jou klaarstaan. Barbara N. Van de Beach Boys. Take a chance on Barbara Ann, take the rim, Ann, Barbara Ann. You got me rockin' and arollin', rockin' and arollin'. Barbara bar Ann, bar ba bar ba bar ba bar ba bar ba ba ba ba ba ran ba ba ba ba ba verhaal, Albert-Jan. Vertel. Die hou ik voor mezelf. Nee, dat, dat doe je helemaal goed. Maar ik kreeg gelijk weer kippenveld. Ja, nee, dat was ook de bedoeling uh, daarvan. Ja. Nou, we gaan het tempo alweer een Klein beetje verhogen. Zo voor de zaterdagavond. Raad je plaatje trouwens volgende week zaterdag. Daarover straks veel meer. Wat kan jij raden dat dit uh, bijvoorbeeld incognito is? Nee. En always there. Zeg mij Nou ja, zeg het dan. Maar het goed dan Oké, klopt ja. De single van Incognita hoor en Always There. Nou, we krijgen ondertussen al aanvragen, diverse aanvragen, of we een beetje Frans-Duitse muziek willen draaien. Ja? Dat heeft waarschijnlijk met eh, Frans Duits avond te maken in, uh, in het Wapen vanavond. Vanavond, hè? Ja, ja meezingen ja. met Frans Duits. Ja, meezingen. Op laat, uiteraard. Ja, oké. En, uh, ja, okay. en Golte Cruise komt ook uh, in de uitzending, zullen we maar zeggen. Telefonisch. Gaan ja, het niet we, we, genoeg niet, zeggen. Helemaal goed. <laughs> uh, we kijken even terug op de vakantiebeurt vorige week in, uh, in Utrecht. En uh, daar start zijn gegeven voor het toeristisch jaar. Als deze beurs een voorbode daarvan is, dan belooft 2010 een geslaagd jaar voor Zandvoort te, te worden. Dankzij de VVV Zandvoort kan het niet anders dan dat de vele bezoekers aan de beurs een zeer positieve indruk van Zandvoort hebben gekregen. Sfeervol beleving, vriendelijkheid, diversiteit, informatief en letterlijk proeven. Zo werd Zandvoort gepresenteerd. Naast de medewerkers van VVV Zandvoort hebben ook diverse vrijwilligers, waaronder onze eigen, eigen burgemeester en zijn vrouw, Zandvoort op de beurs gepromoot. De gelukkige winnaars van één van de Zandvoort-arrangementen... hadden zelfs de eer om de prijs overhandig te krijgen... Van, door niemand minder van onze burgemeester. Het is nog afwachten hoeveel arrangementen er uiteindelijk naar aanleiding van de beurs zijn verkocht. Maar de VWV kijkt terug op een geslaagde beurs. En zo horen we het graag natuurlijk. Zet Zandvoort op de kaart, want we hebben zin in Zandvoort. Zo is het toch? Ja, het staat ook op al die poses. Dat zin is in, wel. Zandvoort, zin zin in Zandvoort. Zandvoort, of ga in Zandvoort wonen. En binnenkort ook de nieuwe evenementenkalender op het Raadhuisplein. We hebben we vorige week zondag bij Zondag in Kennemeland van Lana Lemmens kunnen horen. Ja. Weet je wel, dat grote mooie doek aan die blinde muur. Dat komt ook weer terug. Ja, dat zag er goed uit en het komt ook weer terug. De 2010 kalender, daar hebben we het dan natuurlijk over. Nu staat 2009 er nog op, nou, dat hebben we al lang gehad. In en dan in ieder geval komt dat helemaal goed. 2010. Put. Dat bedoel ik hier. Sago, wanneer het ver?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 Deze naam nou doen bij uh, Raadje Plaatje, Albert-Jan. Volgende week zaterdag in uh, Café 4. Het begint om 8 uur. Inschrijven kan achter de bar gebeuren. Teams wel, van max van personen. Ja, het moet wel snel gebeuren. Want, uh, vol is vol, hè. Uh, he? We hebben inmiddels uh, uh, 9 team, of 10 teams, teams, teams die meedoen. A, 4 personen. A, 4 personen. Nou, dat We schiet wel lekker 40. op. Welke plaat was dit dan, als we uh, een intraspelletje doe doen? Doe dat nou niet, want dat weet ik niet. Michael Jackson, oh. <laughs> wanna be starting something. Ja, ja, ja gelijk. <laughs> ik had het kunnen weten. Daar <laughs> heb jij weer een punt, hè, Wuizen? Daarom, daarom, daarom doe ik ook niet mee. Jij doet niet maar mee. jij doet wel mee, hè? Ja, jij komt wel even kijken, natuurlijk. Tuurlijk. Maar, maar er is ook een team van CFM, hè? Dat bedoel ik, ja. ja. Het is CFM tegen de rest eigenlijk, hè, een beetje. Je dus kan uh, alleen maar verliezen, hè, dat weet je. Ja, wij kunnen alleen maar verliezen. Want ja. als ze denken van uh, CFM gaat winnen, maar wie zegt dat? Ja. Er zijn heel veel anderen die heel goed zijn in intros raden. Klopt. Dus, dus ik uh, begin al een klein beetje te zweten eigenlijk. Ja. Maar goed. <laughs> hey, hey, stond er in het krant een opvallende vacature... die ik de luisteraars toch graag even onder de aandacht wil brengen. Namelijk de plaatselijke commissie van de KNRM, Reddingstation Zandvoort... zoekt een enthousiaste bestuurder als, en dan komt hij, als secretaris. Zonder een goede organisatie en het enthousiasme van vrijwilligers aan de wal... Kan dat natuurlijk niet. Heeft u een paar uur in de week tijd om reddingstation Zandvoort te ondersteunen? Kunt u een bijdrage leveren aan de gang van zaken binnen het reddingstation en aan het teamgeest? Dan zou ik zeggen, stuur dan uw cv en een korte motivatie op. En wel, uh, u kunt dus meer informatie krijgen en solliciteren bij de huidige secretaris van reddingstation Zandvoort, de heer Nico van Schoneveld. Telefoon is te bereiken op 023 571 4753. Of via e-mail secretaris-zandvoort-knrm.nl. Nou, die moet toch te vinden zijn? Dat dacht ik wel. Dat secretaris voor de KNRM. Die is hard nodig. Dat dacht ik ook. Hey, vorig jaar aan het eind van het jaar hadden we Eurohit 2009... met de 100 beste platen uit 2009. Ja. En een van die 100, dat was deze. Stereo Love, Edward Maya.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 Je hoorde de Bingels bij Soft op zaterdag. Where else? Ja, yeah, where else? Oh je, jeetje, dat is een hele tijd geleden hoor. Hey, hey, als je zo naar buiten kijkt kan je beter gewoon lekker binnen blijven, binnen blijven bij de radio. Is het regen of is het nou naar oh. de sneeuw? Ja, af en toe regen. naar de sneeuw en af en toe regen. Maar nu is weer regen volgens mij. Dan dus nou, hoop ik hoor. dat het weer echt goed gaat vriezen, want dan zal het Dan wordt het weer lekker glad hè? Dan dan wordt het, het ijs is nu, de sneeuw is weg, dus het ijs moet. Het is natuurlijk ook aanmerkelijk dunner geworden. Kan je tenminste weer een legaal slippertje maken, zullen we maar zeggen. Als het nu weer gaat vriezen. Je, wie weet komt er nog in februari die, die beruchte en bekende Elfstedentocht. Je weet het niet. Je gelooft het niet. Afgelopen donderdag op tv gekeken naar uh, de actie voor uh, Haiti. Ja, natuurlijk. Waanzinnig, hè? Super. Echt geweldig. En Vanaf... de radio de hele dag op Radio 5 en 5. Ja, en op televisie. En echt al die oude bekende uh, uh, presentatoren uh, weer bij elkaar. Dus dat was uh, geweldig. Nou, ruim... nou, een mooie uitzending vond ik ook van uh, De Wereld Draait Door. Om half acht. Oh, die heb ik niet gezien. Dat was super. de mensen 30 seconden cent uitkopen ja. en dan een uh, optreden doen bijvoorbeeld. Ah, oké. Okay. Een nou, hele leuke resultaten. Fra verrassende die... dingen. Verrassende natuurlijk. dingen. Maar goed, 83, ruim 83 miljoen. Het is geweldig. Ik bedoel, wat dat betreft Nederland. Kijkers of uh, geld? Uh, geld. <laughs> Kijk, de enige actie die meer heeft uh, opgeleverd uh, is destijds uh, in 2004 die tsunami. Dat was 208 miljoen euro. Zo he. Maar goed, uh, Haiti komt, staat op de tweede plaats met ruim 83 miljoen. Geweldig initiatief. En dan zie je maar weer, hè. Nederland geeft gul. Dat bedoel ik. Ook aan Haiti. Ook aan Haiti. Helemaal goed. Um, ja, oh we maar weer gewoon een plaat draaien. We gaan ja, een ik wilde, draaien. wilde nog wat zeggen, maar dat ben ik even vergeten. Dus kom straks wel. Okay. Zeker niet belangrijk. Hier is uh, de single van Denise Williams uit de jaren 80. Let's hear it for the boys.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 de achtergrond. Net, hè? Die ouderwetse lekkere... Stil. Ja goed, zo'n uh, zo dansbaar plaatje van dit moment. Rio, hoor je, in de serenade. Hey, ik ben heel benieuwd wat er allemaal draait... in de enige bioscoop van Sandforge. De, de filmagenda film van uh, Cinema Circus Sandforge. Van 21 tot en met 27 januari... kunt u gaan naar... Elvin en de Chipmunks 2... met de stemmen van Johnny de Mol en Jimbo. En dagelijks Anubis en de wraak van Argus... Vanaf, elke dag vanaf vier uur. En natuurlijk de, de knapper, de klapper, uh, It's Complicated. Een schitterende komedie. Beetje met, ingewikkeld. Beetje ingewikkeld. Uh, met uh, niemand minder als Meryl Streep en Alec Baldwin in de hoofdrollen. Uiteraard blijft Linda de Mol ook nog uh, in Zandvoort uh, in de film Terug naar de Kust. Waarin zij samen met Pierre Bokma een prachtige film neerzet. En aanstaande woensdag de filmclub Simon van Kolm Fish Tank. Dat is om half acht. U kunt alle gegevens en aanvangstijden natuurlijk nalezen in de Zandvoortse Oké, okay, ik vond het weer een mooi verhaal. Daar doe ik het mee. C'est un bon C'est une belle histoire. C'est une romance.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 Un cadeau de la providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un engin de plaie Se laissant porter par le courant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 De la providence, en se faisant un